een heerlijk begin van die aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Uit de jaren 80. worden die Wommek en Wommek. Dat was de teardrops. Nou, het is even na twee uur een hele goede middag Zandvoort. En welkom bij CFM Zandvoort op zaterdag. Albert-Jan is weer terug uit dat verre Swoller. En wat heeft hij meegenomen? Want vorige week zaterdag scheen die niet. Nee. Het zonnetje natuurlijk. Goedemiddag albert -Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, wederom. Vanuit een, als ik naar buiten kijk, schitterend weer. Ik kreeg morgen wel een telefoontje uit Zwolle van... is het bij jullie ook wit? Ik zeg, nee, nee. hier is het prachtig weer. Maar dus zelfs in Amsterdam lag uh, het al lacht helemaal plat. Was het al mis. Maar goed, hier schijnt de zon dus echt prachtig, prachtig Zandvoorts weer. Wij weigen dus weer live vanuit de studio de komende drie uur. En wat gaan we natuurlijk de komende drie uur doen? Uiteraard, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want dan kunt u even meeschrijven... want er zijn weer genoeg evenementen in en rondom ons mooie dorp Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Half drie. Is het, het, blijft, het zonnetje schijnt. Blijft het zo? Gaat het veranderen? Dat hoort u allemaal om half drie met het weerbericht. Half vijf hebben we uiteraard het dier van de week en we zitten nog steeds met Spike. Spike zit al ruim twee jaar in het uh, dierenhuis en het wordt hoog tijd dat Spike ook een thuis gaat uh, vinden. Kwart voor vijf, ja, het gedicht van het jaar kan ik eigenlijk wel zeggen. Want uh, het gedicht van het jaar, want uh, CFM 25 jaar jong, dat is de titel van het gedicht van het jaar. Dat allemaal om kwart voor vijf. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... Om tien over half drie gaan we schakelen met Joop Van Nes. Want die is voor ons aanwezig bij de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen NFC 1. De wedstrijd begint om half drie. En tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen. voor een live verslag van deze voetbalwedstrijd. Het laatste uur hebben we ook nog tijd voor een sportkort. En wellicht dat we ook nog even naar de Volvo Ocean Race gaan kijken en luisteren. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. En ook de veteranen, 1 die voetballen vandaag. Ze spelen vandaag uit tegen Hillegom, een topper in die klasse. En ook die wedstrijd houden we vanmiddag in de gaten bij Zandvoort op zaterdag. Want we hebben we weer een druk programma, hè? we hebben nog zoveel oh. te doen. Mijn boodschappen nog doen, en straks de vuile was, mijn haren dat wil ik groen. Dat kan morgen pas? De huur nog overmaken en de dat zometeen. Naar Valkenburg op Aken, waar moet ik dit jaar nou weer heen? 008 bellen, had ik dat boek nou uit of niet? Piro kaarten bij bestellen vergeet de zakken niet. Die afspraak was veranderd en overrekt oh, dat feest. Naar de nieuwe van Fellini ben ik gelukkig al geweest. Ik ben geweldig.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 Belasting Formulieren De zaterdagmiddag is bij Uitstek een uh, middag om uh, heel veel klusjes te doen. Een beetje stofzuigen, een beetje de afwas doen en uh, wassen. Doe maar op. Je hoort een tandje lager en ik heb nog zoveel te doen. Nou, Albert-Jan en ik hebben vanmiddag ook weer heel veel te doen bij uh, Zandvoort op zaterdag. Wordt het juist van Albert-Jan weer een vol programma vandaag. Maar vanavond treedt uh, de groep de After Beatles op bij Lauro en Hardy. En uh, twee collega's voor ons, uh, Cheryl Duyf en uh, Ruud Jansen... Die nemen deel, zeg maar, aan de band. Misschien is het wel leuk om een van de twee even te bellen vanmiddag, Albert John. Ik ga aan het werk. Hebben we daar tijd voor? Maken we tijd Oké, dus dat verderop in dit programma. Levert ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Hier is Titsin en Hier Is het lang? in en dingen doen. Ja, is het tijd voor wat opmerkelijk nieuws van de afgelopen week. Want er is wel weer het een en ander gebeurd, Albert-Jan. Ja, twee opmerkelijke berichten voor diegene onder u die dat nog niet weet. Ik heb al eerst een update. Het zal u niet zijn omgaan dat er een Zandvoortse kluis is gevonden... door een Zandvoortse. Open en bloot lag een kluis op donderdag 22 januari, jongsleden. Langs het fietspad nabij het huis in de duinen. Velen zagen het, maar stopten niet. Anouk Saskia Paap uit Zandvoort wel. Ik vond het heel vreemd. Het was tegen het einde van de middag. Dus dat betekende dat de kluis er waarschijnlijk al de hele dag of langer heeft gelegen. Waarom had niemand de politie gebeld, zegt ze. Ik dacht, als het mijn kluis zou zijn, zou ik ook willen dat iemand de politie verwittigt. Ik zie het als mijn burgerplicht, vertelde ze. De handdoek die erbij lag was stijf bevroren en had de vorm van de, van de brandkastje aangenomen, maar was verplaatst. Mogelijk had iemand anders de kluis al onderzocht. Op dit deel van de verlengde van de oude trambaan... komen veel fietsers, wandelaars, met of zonder hond. Normaal gesproken heeft Anouk hier niets te zoeken... vanwege herstel van een gebroken rug. Maar deze weg moest ze wel omdat haar moeder... die in het zorgcentrum de Bodaan in Bentveld werkt... haar autosleutels in de auto had laten zitten. Dus besloot dochterlief met de reservesleutels... voor het eerst weer uh, op de pedalen te trappen. Er bleek enige speling in het deurtje van de kluis te zitten... maar het slot was nog intact. Ze kon niet zien of er inhoud in het kastje zat... En mogelijk was deze vastgevroren. Ze bleef eraf om eventueel sporen te verstoren. En nou komt natuurlijk de clou. Mm -hmm. De politie haalt het kastje tegen vijf uur op. Desgevraagd meldt zij dat de kluis leeg is. Het registratienummer van de kluis komt niet voor in de lijst van vermiste voorwerpen. De kluis is opgeslagen in het politiebureau. De rechtmatige eigenaar mag zich melden. En wederom een eind aan een tijdperk. En wel aan het tijdperk Zwembad Zonneveld. Menig een heeft daar heerlijk gedobberd leren zwemmen... of zich laten uitstomen in het Turkse bad. Maar nu is het echt gedaan met het voormalige zwembad Zonneveld... naast het Palace Hotel. Het pand was al jaren niet meer als zwembad in gebruik. Al begin jaren 90 begon het sporen van achterstallig onderhoud te tonen. Vooral zichtbaar als roestplekken in het gewapende beton. En bij een fikse storm dreigden delen van het plafond naar beneden te komen. Later werd het pand gebruikt als atelierruimte... en zouden, volgens sommige omwonenden kunstenaars er illegaal wonen en overlast veroorzaken. Veel goede herinneringen zijn er ook. Vooral aan de beheerders Dries en Mary Zonneveld. Uh, van wie een hele generatie zwemles kreeg. En het was er altijd lekker warm, zeggen velen. De sloop van het zwembad is nodig om vanaf het station... een aantrekkelijke en herkenbare route richting het strand te realiseren. Dit project, genaamd de Entree van Zandvoort, wordt gefaseerd uitgevoerd. De provincie verstrekte er 4,5 miljoen euro subsidie voor. Wederom een stukje oud Zandvoort wat verdwijnt. Tot zover het nieuws op CFM. Ja, mooi verhaal over die, die kluis. Dus er zat gewoon helemaal niks zat in. Gewoon niks in. En, helemaal niks. En een en lege kluis. En niet geregistreerd. Nou ja, goed. Oké, okay, ook weer opgelost. Wij gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Vanmiddag tussen 2 en 5 we hebben we weer een platenkoffer bij onze ouders, zeg je zeker oe tegen, waaronder deze hier is Kensington. Het zonnetje schijnt heerlijk hier in Stamford vanmiddag. En bijna het hele land nog plat, hè, vanwege de sneeuw en al die LN en, en die kou. Maar hebben wij gelukkig hier in Stamford geen last van gehad. De twee platen non-stop. Als eerste was dat de heel van Kensington en Streets. Gevolgd door deze gouden oude inmiddels al. With Houston, wie kent haar niet? I wanna dance with somebody. Het is vier minuten voor half drie geworden. Jawel, we hebben een gast in de studio. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag. Goedemiddag, Ton. Welkom uh, in de studio. Als jij je uh, aanschuift, dan is er altijd wat. Uh, dan is er weer nieuws van het front, om ja. het zo maar eens te zeggen. Dan wordt maar, het weer gezellig, hè? <laughs> dan, uh, dan gaan we weer naar uh, ja, jazz aan zee. Maar uh, voordat we over je, je, je, je komende evenement praten, even naar het vorige evenement. Uh, tropische klanken midden in de winter op het strand. Hoe het was dat? Echt geweldig. dame. ik had. Bij het beluisteren van dingetjes had ik mijn twijfels, maar ik heb ze nu gezien en gehoord. Het is echt geweldig. En ik ben zo ver gegaan dat ik gezegd heb... als dat op korte termijn te plannen is... en het is mooi weer in juni, juli, augustus. Ja. Dan moeten ze gewoon in het weekend opgeroepen kunnen worden. En dan doen we dat uh, op het terras... Want dat is echt, dit is echt geweldig. Ja, de combinatie, dit mag je niet missen. De combinatie was natuurlijk wel vies en dan, en dan ja. een lakije. zonnetje op de achtergrond. Maar samba muziek. De tropische klanken maakten alles goed. Echt waar. Maar heeft niemand weerhouden om daar al heen te gaan? Nee. Dat was een gezellige. Er waren gelukkig zo'n tien koppels uh, die de weg weten met dat soort muziek om te dansen. Ja. Yeah. Dat is top. En voor de rest was het heel goed bezet. En dat is ook wel leuk als je dingen doet. Dat, dat, uh... Ja, nee. Helemaal leuk. Dus een geslaagd, uh, geslaagd optreden. Ja. En dan nu, volgende keer met mooi weer... wellicht dat ze dan weer terugkomen. Ja. Goed. Uh, ik zou zeggen, luisteraars, pak die vast pen en papier... want uh, er gaat weer wat gebeuren op 14 februari aanstaande. En uh, wat gaan we dan? Uh, wat mogen we dan verwachten? Nou, uh... iedereen weet natuurlijk dat 14 februari... dat is Valentijnsdag. Dus daar moet je een beetje op inspelen. Dat hebben wij gedaan middels uh, een menu. Het heet dan het Palet d'Amour. En ik kan wel verrijven vertellen wat er allemaal in zit, maar eerst het muzikale gedeelte maar De aanvangstrijd op die zaterdag is aangepast. Dus we beginnen dan niet om vier uur, maar om zes uur tot negen uur. Dus u kunt tijdens de muziek uw dinertje verwerken... of dan opstarten en een beetje dansen en een beetje gezellig doen daar. En we hebben het natuurlijk over... We hebben het over jazz. Ja, en we en hebben het over... over uh, Talassa... Palas aan En dan, en dan het over... is het niet in Tjuttertje, maar in de grote zaal. En dan in de grote zaal, oké. Okay. Dus we hebben daar ruimte voor gemaakt. We hebben in ieder geval plek voor 90 koppels. Dus dat is uh, ja. het doel waarnaar we streven. En uh, uw muzikaal, het muzikaal uh, geheel wordt uh, verzorgd door uh, Kloes van Mechelen. Wie kent hem niet? En uh, Ellen Volkers, een zangeres uit de regio. We hebben dan ook. een. Weer een goede pianist. Nick van der Bos Op de drum Menno Veenendaal. En de bassist is maar even ontschoten. Maar goed, Menno is al, is al bekend in te lassen. Die is al een ja, paar keer geweest. Ja, ja. Dus, uh, die, dus die weet de weg. Nou, Kloes Mechelen behoeft, behoeft ook geen... Je behoeft uh, geen... Uh, verdere uitleg. Nee. Plateau Damour vanaf 6 uur op, op 14 februari. Ja, u komt dan tegen huisgerookte salm. Uh, ja... Kalmenspitterbal, kabeljauw filet, gambas. Ik had die anders toen. Toen de doo. Ja, vis. Helemaal, helemaal We kunnen het uh, zo gek niet maken of het is er. Maar leuk, krijgt je, je, krijgen honger. Ja, ja, klopt. <laughs> Oeh. We krijgen trek. Uh, maar goed, jullie hebben de handen weer in één geslagen. Een combinatie is dus van jazz en. Uh, en je kan ook erna eten. Of is de bedoeling dat je. Nee, nou, je kunt kijken, de keuken is tot 10 uur open. Dus, ja. is, uh, dus in ieder geval van 6 tot 9 dan uh, Kloes Mechelen en Ella Volkers. En men kan uh, inschrijven voor het Plateau d'Amour... ...reserveren waarschijnlijk gewenst. Ja, reserveren zeker. En aan te raden ook. Ja, Want en... we verwachten echt toeloop. En waar kan men zich dan uh, vervoegen? Zeker u, uh, via welke website kan men zich... Uh... Uh, de website van Talassa. Daar vindt u in ieder geval het telefoonnummer... U, ...waar u op kunt bestellen. Goed. Dat is een combinatie van uh, ja, Valentijnsdag. Hè. Ja, het, ja bedoel... veel uh, liefdesbellets. Ja. En die zijn er genoeg in het bus. <laughs> Zo'n zoete stem van Ellen. Het is echt. Uh, ja, dat is mooi. En Kloes die, die heeft een geschuurde stem, dus dat past ook goed. En okay. dan trilt de soep niet uit je bordje en zo. Dus dan, uh, dat is helemaal goed. Goed, luisteraars. Hebt u het al opgeschreven? 14 februari vanaf 6 uur tot 9 uur. Ellen Vogel met Kloes van Mechelen. En Nico Bos, Menno Veenendaal. heerlijke jazz aan de zee in Thalassa. In de grote zaal. Ja. En uh, u kunt daarvoor reserveren voor het plateau d'amour. Nou, dat zijn er genoeg uh, mensen die uh, verliefd zijn natuurlijk. Dus ja, dat komt wel, huid huid wel. Dan, dat komt wel goed. En tegen die tijd hebben we zoveel zonneschijn gehad... <lacht> dan, dan loopt dat voor zelf goed allemaal. Oké. Hé, Ton, de bassist. Is dat uh, Daniel Gureli? Ja, hoe weet je ja, dat, is dat goed? Ja kijk, ja, kijk, kijk, kijk, kijk. <lacht> kijk Rob, dat vermoed ik al. Heel, ja, ja, dat dacht ik ook al. Ja, maar jij komt op, ja ik de vond de naam. het zo'n moeilijke naam. Ik denk, daar struikel ik vast over. Goed. We gaan uh, waarschijnlijk een stukje luisteren. Uh, ja, klopt. Hier zijn ze. En, wacht even. Alles, oh. uh, nog, uh, wil je nog iets toevoegen? Nee, ik kom nog wel een keer terug. Lijkt me heel verstandig. Ja. Gezellig. Ik verheug me erop. 14 februari. Allemaal tot ziens op 14 februari. En het is lekkere muziek. Moet je horen. Ellen Volkers en Kloes van Mechelen. En de hele band. Ze treden live op bij Talassa. Hier in Zalvoort. The breeze on So close your eyes, for oh, that's a lovely way to be A werewolf thinks your heart alone was meant to see The fundamental loneliness goes whenever two can dream and dream together You can't deny, don't try to fight the rising sea Ja, dit mag je gewoon niet missen. Oh, Om Jan, 6 uur live. Jazz aan zee vanuit Talassa. op Valentijnsdag. Plateau d'Amour. je kunt reserveren. Zo is Daar het. Dat wordt een volle bak. Ja, wat lekkere nummers hoor. Die spelen. Ja, die vind ik zo goed, maar die uh, gaan we nog even <laughs> beluisteren. Drinking februari. Vanaf 6, uur. Vanaf, 6 uur. Vanaf 6 uur hier in Zandvoort. Het is 6 minuten over half 3 geworden. Ga kijken naar het weer. De weer en het gebeurt wel vaker op de zaterdagmiddags wij programma's doen. Albert maar dan schijnt de zon weer lekker. En ook vandaag weer. Ja, terwijl het uh, gisternacht uh, ja, heeft het eigenlijk op uitgebreide schaal matig gevroren. Afgelopen nacht kwam het tot winterse neerslag. Maar vanmorgen uh, viel er nog gewoon wat regen. De regen trok vrij snel naar het oosten weg en vanaf de kust ging het opklaren. Later vanochtend en vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar ook is er ook een enkele regen- of hagelbui mogelijk. De temperatuur loopt verderop naar een graad of 6 en waait een matige tot vrij krachtige En aan zee krachtig tot noordwestenwind, windkracht 4 tot 6. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Het komt tot een enkele regen- en of hagelbui. En de temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden met kans op vorst aan de grond. Door opvriezing kan het dan ook glad zijn. Morgen blijft het droog. Er zijn een periode met zon. De wind draait naar westen en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar 6, wellicht 7 graden. In de avond en nacht naar maandag is het overwegend bewolkt en in de loop van de nacht gaat het regenen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig in de polder en krachtig aan zee en de temperatuur daalt naar een graad of vier. Maandag overheerst de bewolking en er valt van tijd tot tijd regen. De matige tot vrij krachtige west- tot zuidwestenwind draait naar noordwest en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de zeven en negen graden. Na maandag blijft de temperatuur zowel in de nacht als overdag boven het vriespunt. In de nacht is het veelal tussen de 2 en 4 graden. En overdag is het een graad of 7 of 8. Aldus Rico Schreuder. Dan wil je het weer nalezen. Dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Vierde Zandvoort. Meer muziek nu, hier is Jacqueline Gouvaarts. Jacqueline Govaart en Meek More Sound Nou, het plaatje kennen we uiteraard nog wel van uh, de editie van dit jaar van Serious Request. Het is voetbaltijd. Jawel, SV het voetbal weer. En uh, vandaag uh, thuis tegen NFC. En daarvoor aan de telefoon hebben we Joop van Goedemiddag Joop, welkom. Ja, goedemiddag hier in de studio en luisteraars thuis uiteraard. Ja, de eerste weer van een, uh, een hele lange periode natuurlijk. Het is meteen prachtig mooi weer. ...zit je heerlijk in de zon en uit de wind. dus is mooi, kan eigenlijk niet. En we, gaan kijken, we zitten te kijken naar de wedstrijd... ...SV Zandvoort tegen NFC. Zandvoort staat ex-equo 2... ...en heeft alleen wat uh, slechte doelpunten gemiddeld... ...en daarom zijn ze genoteerd op de vierde plaats... ...maar evenveel punten als nummer 2 en 3. En dan hebben we NFC. NFC heeft in het begin van, de, uh, van de, deze competitie... 500 uh, onderaan gestaan... ...is de laatste paar weken voor de winterstop... ...iets beter gaan voetballen... ...en staat nu op de 1e plaats. Dus je zou zeggen... Nou, dat moet makkelijk zijn, maar voorlopig uh, gaat Zandvoort nog niet lekker. Uh, het, het is een beetje uh, loshangend. Het is uh, loszand, zou je bijna zeggen. En uh, ze zijn nog niet vaak in de buurt van het doel geweest van de tegenstander. En andersom wel. Die kwamen wat, wat vaker er doorheen, maar echt gevaarlijk was het ook weer niet. Zandvoort die heeft nu ingegooid via... Ja, het is, gebeurt allemaal aan de andere kant van het veld. Het is dus is heel ver weg bij mij vandaan. En uh, nu mag uh, NFC bal gaan ingooien. Zandvoort dat uh, heeft de ambitie om uh, binnen een jaar ja, terug te keren in die tweede klasse. Of dat gaat lukken, dat moeten we natuurlijk ook. Je kan helaas nog steeds Kristallen Bol niet vinden. Of die een stuk, dat kan ook natuurlijk. Maar Ford, uh, dat die wil dat graag. Die ambitie is er. En uh, ja, misschien net een beetje pech had in, in, in, met een paar wedstrijden. Die ze hadden moeten winnen, dat het niet, net niet lukte. En daarom staat ze nu dan op die vierde, ik zei, voor tweede plaats. Uh, wat kan ik hier nog meer over vertellen? Ja, het is prachtig mooi weer natuurlijk. De wind, dat valt hier mee, want die komt van achter het duin vandaan. Dat uh, heeft men niet veel last van. Uh, er hangen geen vlaggen uit, maar goed. Uh, het is dus prachtig mooi voetbalweer. En ik maak me sterk dat hier een hele leuke wedstrijd kan gaan ontstaan. Dat is het voor zover de voorbeschouwingen. En dan gaan we straks met de wedstrijd beginnen. Helemaal goed Joop. We gaan deze leuke wedstrijd volgen. En uiteraard hopen dat Solford vandaag gaat winnen Joop. Hè? Daar gaat het toch om? Ja, lijkt mij wel. Ja, Oké, okay. tot straks Joop. Dankjewel. Oké, okay, later. Ja. Hier zijn de Belstars in the sign of the Times.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 muziek uit de jaren 80 van de Bellstars en de Sign of the Times. En dit is een nieuw hit. Ja, hij klinkt een beetje oud, maar het is echt een nieuw hit hoor. Mark Ronson en Bruno Mars. En de Uptown Funk. Hallelujah. Woo. Girl said you, hallelujah. Woo. Girl said you, hallelujah. Woo. Cause Uptown Sound Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you.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 Up you up, Uptown, funky up, up town, funky woo, up town, funky up. Uh, I said up town, funky up, up town, funky up, uh, up town, funky up, uh, up town, funky up. Uh -huh. Dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freak dead and uh -huh. own it. Zo door de Weksen luistert naar CFM Zalvoort. Mooi al het programma CFM Plus tussen 12 en 2 uur. Collega Ruud Jansen, die presenteert dat onder meer... ...tezamen met Sharon uh, Duif. En uh, ja, laten nou net die beiden ook uh, zeg maar... Uh, uh, uh, ...afgevaardigden zijn van uh, de band The After Beatles. En die treden vanavond weer op uh, bij café Laura en Hardy... ...aan de Halterstraat in Zalvoorts. Daarover aan de telefoon hebben Ruud Jansen. Goedemiddag Ruud, welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met de voorbereidingen? Ik zit heerlijk in de stoel boer vrouw te kijken. <lacht> echt, echt waar? Had je die aflevering gemist zondagavond? Ja, die heb ik gemist. Hé, hey, hoe kan dat nou? Ja, nou, ik had het anders te doen. Dus ik zit gewoon heerlijk boer vrouw te kijken. Moet je, niet, moet, moet je niet als een gek met uh, apparatuur heen en weer uh, lopen nu? Uh, daar heb ik mijn mensen voor, hè. Die is al bezig. Die zijn al bezig. Oké. Okay. De uh, After Beatles, vanavond, uh, in Low en Hardy. Oh. Ik had uh, begrepen dat je op een gegeven moment aan luisteraars en aan uh, geïnteresseerden uh, hebt gevraagd of ze een, uh, muziek van de Beatles wilden aanleveren. Uh, heb je daar dan wat uh, verrassende reacties op gehad? Geen verrassende. Er waren, er waren één of twee verrassende die, we, die niet in de lijst stonden die we als zouden spelen. En uh, die komen dus ook langs dan. Oké, Er waren wel wat reacties. Er was onder andere een gek die vond dat we Peter Black van de Beatles moesten gaan spelen, maar dat kennen we niet. Nou, dat ging dus mooi niet door. Nee, dat kan niet vergeten. We spelen geen Peter Black van de Beatles. Het hele repertoire komt voorbij of alleen de, de, de early Beatles, de, de middle Beatles, de after nee, Beatles? Nee, nee, nee, We spelen we in principe... Ik ben ik nog niet uit of we gaan freewheelen of dat we een setlist doen. Ik denk dat het freewheelen wordt. Maar uh, ik denk dat het, uh, of tenminste wat wel zo is, dat we van elk album... Dus van alle, hoeveel uh, zijn het er, dertien officiële LP's die de Beatles gemaakt hebben... Uh, dat daar een één of twee nummers van voorbij komen. Dus, dus we beginnen... Uh, ja, we, we hebben het altijd in het verleden wel eens chronologisch gedaan... en daar heb ik eigenlijk vanavond niet voor zin in. Ik denk dat ik vanavond het wel lekker door elkaar gooi. Maar uh, in ieder geval van elk album... dus vanaf Please Please Me tot en met Abby Road uh, komen de uh, nummers voorbij. Ja, Ruud, een uh, beetje wat het uh, publiek uh, wil vanavond in uh, La en Heidi. Dat uh, gaan jullie spelen? Nou, we hebben natuurlijk... Dat is natuurlijk een beetje lastig, omdat we natuurlijk een, een, een, eigenlijk in dit geval een vast repertoire hebben... ...nummers die we kennen, want je kunt niet alles van de Beatles gaan spelen... ...want dan zit je aan de, aan de, ik geloof, 260, 270 nummers. Dus dat wordt een beetje, dat wordt een beetje erg lastig. Maar uh, ja, we zien het wel. Uh, in, in ieder geval hebben we, een, hebben we een programma, dat gaan we uitvoeren... ...en er komt er toevallig nog iets voorbij... Wat we toevallig dan wel kennen, niet gerepeteerd hebben, maar wat we dan toevallig wel kennen, ja, dan proberen we dat gewoon. We zien wel. Ja, je speelt vanavond dus uh, met de After Beatles uh, band in uh, Lauder en Hardy. Uit wie uh, bestaat die band allemaal? Dezelfde mensen als de, als de gewoon een reguliere Ruud Jansen band. En dat komt gewoon omdat we alle vier uh, Beatle-fans zijn. Dus dat is eigenlijk dus een onderafdeling. Uh, Kees van der Laas uh, speelt Bas, Charles Duif. Trump, Paul Bakker speelt gitaar en ik zelf doe toetsen en gitaar. En uh, hoe laat begint het festijn vanavond, uh, Ruud? Het festijn trapt af om negen uur, Albert-Jan. Oké. Okay. Dus we gaan voorslapen. Ja. Nou, dat, we hebben al dikke plannen om, om dat inderdaad te gaan doen, uh, Ruud. Maar goed. Ja, ik, nou, we, gaan voor, we, gaan voor, we gaan zeker tot een uur half twee door, hoor. Dat is laat, hoor. Ja, het wordt uh, ja. Je mag wel lopen, je, je kan niet op tijd in de kerk zijn, maar G geweldig, man. De After Beatles, uh, Ruud, vanavond, vanaf negen uur in Lallen en Hardy. Nou, ik ben, we wensen ja. je hier vanuit de studio erg veel succes en sterkte met je mannen voor het opbouwen en uh, de soundcheck, zoals het zo mooi heet. En uh, ja, dat gaat allemaal gebeuren. We hopen je vanavond uh, om negen uur uh, te zien in uh, Lallen en Hardy. Komt goed. Het is, uh, het is helemaal gratis, toch, Ruud? Het is uiteraard het is helemaal gratis. Helemaal gratis. Geweldig. Maar de toegang is gratis. Oké, okay, nou Ruud, ik zou zeggen tot vanavond en bedankt voor uh, de update. Graag gedaan. Oké, okay. okay, tot vanavond Ruud. Hoi, hoi, hoi, Hier zijn ze inderdaad, hoi, hoi. de Beatles en Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad, take a sad song. start to make it better. Hey you, don't be afraid.